Archeologen hebben in Israël juwelen gevonden die zo'n 3000 jaar oud zijn. Ze vermoeden dat de eigenaar de oorbellen, ringen en kralen van kwarts in de 11e eeuw voor Christus heeft verstopt. De juwelen waren verborgen in een vaas die werd gevonden in de ruïnes van een huis in het noorden van het land. De vaas werd twee jaar geleden al gevonden, maar pas dit jaar kwamen de archeologen eraan toe om de vondst beter te bekijken.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 Mijn naam is DJ JK. En ja, ik ga naar buiten en het is hier zomer. Hier in dat mooie zandvoort. En gelijk alles komt te leven en daar kan maar één ding betekenen: alleen maar zomers en lekkere plaatjes. Deze twee uur, wat heb ik voor je klaarstaan? Nou, we trappen af met Koku Selection met La Esperanza. Ja, en dat gaan we natuurlijk niet alleen doen, nee, we hebben nog heel veel nieuwtjes vanavond. Ik heb een nieuwtje binnengekregen van House Couture. 3 juni in Beach Club Fuel. Wat het inhoudt. Nou, dat belooft het moois. Oeh. Ja, het is natuurlijk Pinksteren. En ja, met Pinksteren komt er een speciale editie in de cinema in Rotterdam. Met een hele leuke line-up. En over een leuke line-up gesproken... Dit weekend, Nope is dope at the beach Welk strand? Waar moet je wezen? En wat is die hele leuke line-up? Ik heb hem hier voor me En dat ga je straks meer van horen Ja, en ook in Lovers Die doet gewoon het strand aan Oeh En dat met een mooie weer Nou, dat beland maar één uh, leuk gebeuren te worden Ja En als je zegt van Nou, zijn er nog leuke feestjes? Nou, vooral de strandfeestjes En met dat weer Oeh, dat kan niet misgaan in de tweede uur vanavond, vanaf 10 uur, staat onze enige echte DJ Dion Sidney hier in de studio te knallen behind the wheels of steel. En ja, heel veel zomerse muziek had ik al gezegd. En dat kunnen we alleen maar doen met What the Fuck the Bob. Het is een oude, oud plaatje in een nieuw jasje gestoken. En hij wordt getipt als een van de zomerrits. Zelf denk ik dat er nog een andere, betere zomerrit is. En die gaat zeker ook nog vanavond voorbij komen. Maar nu eerst... What the fuck, met de Bob Dit is het tot aan 11 uur Jouw vrienden van de radio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 En Als dat geen zomerrit is, dan weet ik het ook niet meer. Hey, en we hebben er nog veel meer vanavond hier, bij je het op jouw CFM's antwoord. En ja, als je denkt aan zomerrit, dan denk je aan leuke feestjes. En ja, dit weekend, oeh, de 27e mei, deze zondag. Nope is Dope! At the beach. Nope is Dope heeft al heel vroeg in het seizoen twee uitverkochte strandedities gegeven... ...in de nummer 1 beachclub van Nederland. Beachclub uh, vroeger... Of het nu de legendarische set was van Nicky Romero, de duizenden handen in de lucht tijdens Quintino of de DJ Wonderboy Suano uit Breda. Met zijn DJ en drumshow de Nope is Dope. Deze kennen niets anders dan hoogtepunten. Decoratie, entertainment en een superpubliek kun je gewoon altijd verwachten als je een event van Nope is Dope bezoekt. Aanstaande zondag is het eerste Pinksterdag en zal Biesclub vroeger het bruisende toneel zijn van de volgende editie van Nope is Dope. Net als de eerste twee keer kun je een volle bak verwachten en zullen grootheden als Lucien Voort, Billy de Clit, D-Rashid en nog vele anderen je een topdag en avond bezorgen. Ook in de Dope area kun je weer lekker losgaan op de heetse beat. die door de speakers knallen met DJ's als Vadereel, Goodgrip en Nas. Daarnaast is iedereen op de tweede Pinksterdag vrij, ja... Dat betekent dat je gewoon helemaal los kunt gaan. Het belooft werkelijk prachtig weer te worden. Volle zon, 23 graden en geen enkele, maar dan bedoelden we ook echt geen enkele, kans op regen. Haal je zomerkleding dus maar uit de kast voor deze editie van No is Dope. Ik heb hier de volledige line-up, de No area, met Billy de Glit, Lucien Ford, Rovero, Suano, Mark Benjamin, Lucky Charms, D-Rashid, Abster, Mitchell Niemeyer, De Santos, Funky Row. Eller van Buren Live en MC Roga en MC Busy Die zorgen voor de nodige vocalen. Dan heb je ook nog de Dope Area met DJ Valerio, Good Trip, Nas, Lon, Juvenile en Eddie Richmond. Ja, dit was de eerste party op het strand. Straks volgende nog meer. En natuurlijk ook nog vele lekkere nummers. En wat dacht je van deze? Dino Lenny versus Hard Drive. Hier natuurlijk. Op see it met I wanna be like rond de klok wat 10 voor 10 een hele leuke warme partygheid en natuurlijk dat tweede uur hele dikke beats met DJ Dion Sydney maar nu eerst Dino Lenny. Van ZFM. ZFM, Zandvorm. ZFM, 106.9 FM. ZFM. In like Fighter. Zeker niet doen in de Disco Dudes Remix. Hierbij zie je het op jouw CFM's Zandvoort en daarvoor natuurlijk Dino Lenny versus Hard Drive met I Wanna Be Like. Ja, hete feestjes deze Pinkster. En ja, we krijgen een super zondag. Want op eerste Pinksterdag is er namelijk de Pinkster editie in de cinema in Rotterdam. De maandag daarna is iedereen vrij... Dus dat betekent nogmaals een keer... ...je kunt het gewoon lekker doorhalen. En ja, DJ Mark McRolland... ...bekend van zijn laatste hit The Final Countdown... op het wereldbekende Spinning Records... ...en zijn remix voor Chesso Black Trommel... ...op Black Hole Recordings... ...nodigt iedere editie bevriende collega-dj's uit... ...om voor een topavond te zorgen. Deze editie zijn er niet één, maar twee gasten... ...namelijk Leroy Styles en Moti. Leroy Styles is een zeer bekend gezicht in Rotterdam... ...en ja, binnenkort komt zijn nieuwe plaats Knijter uit. Ook komt niemand minder dan Moti die onlangs een plaat samen met Quintino genaamd Circus heeft uitgebracht op het label Wall Recordings. Het label van Afrojack. Uiteraard is ook MC Dirty B weer van de partij. De avond begint om 10 uur tot 11 uur. Is de entree heel gratis. Hierna betaal je 10 euro. Voor je meer informatie ga dan naar de Facebook pagina. Slash Super Zondag. Dus tot zondag 27 mei in de cinema in Rotterdam. Zet het maar in je agenda, want je bent welkom van 10 tot 4 uur in de ochtend. Je kunt ook nog eventjes kijken op de website www.cinemarotterdam.nl Tot zo weer de nieuwtje. Gauw door. Met de knallen van een blaad. John Jacobson. Met It's Hot. En dat is het hier zeker in de studio. Want een prijs hier van eten platen. En ik heb er nog veel meer. Zometeen. Een Duitse schuilplate, wat zeker kant heeft op een zomerrit, maar nu John Jackson.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 Alias, Juri Donuts. En ja, jij zit te wachten. Hè? Jij zit echt te wachten op die zomerrit. Nou, nog even geduld. Hij komt er zo meteen aan. Maar niet voordat ik dat nieuwtje heb gedaan van Let in Lovers. Let in Lovers, de Pinkster editie. Zondag 27 mei bij Beach Club Fuel in Bloemendaal aan Zee. Ja, na een succesvolle opening van het strandseizoen voor Let in Lovers bij Beach Club Vroeger... Fuel in Bloemendaalzee staat de volgende speciale editie alweer op de agenda. Pinkster 27 mei, zal Let Lovers opnieuw het Bloemendaalse strand verwelkomen met een extra dikke zomerseditie bij Beach Club Fuel. De vibe bij de opening was geweldig. De tribals, trommels en palbomen vlogen ons bijna om de oren. En op Pinkster Zondag zal hier nog een strandschep bovenop worden gedaan. Ja, eindelijk is het zomer en ja, er komt een hele grote open-air stage. Nederland heeft er dit jaar lang op moeten wachten, maar voor het eerste jaar kunnen we deze week genieten van zomerse temperaturen. Ja, je hoort het net al, 23 graden en volop zon, weinig wind, dit heerlijke weer In combinatie met het lange Pinkster Weekend zorgen ervoor dat er extra dik uitgepakt wordt Met een grote Latin Lovers, open air stage op het grote terras Ja, de line-up, de man die uh, always and forever zijn zon voelen en tropische parels uit zijn plaatentras weten het over roog Alle festivals en clubs ten spijt. Mr. Hartzell hoort bij het strand en dus bij Latin Lovers on the Beach. Ja, maskenade koning Gregor Salto is nog maar weinig te zien in Nederland. Maar voor Latin Lovers hebben ze hem weer over laten komen. De Latin en Samba... Sound van Gregor zal ook bij Fuel weer voor smaakvolle tafereelen gaan zorgen. Nieuwe talenten krijgen bij Let in Lovers ook altijd de kans zich te laten zien. Ditmaal hebben wij de tweemondse formatie Solkartel geschikt... ...met hun spetterende releases op het Defected Label. Gooi zij internationaal reeds hoog ogen en dat gaan jullie merken. Marimba's, Conga's en Bongo's zullen door het rondvliegen tijdens hun set. De gasheren Chris Rocks, Jasper Clash en Alex Gruus... ...maken de bomvolle Pinkster Line-up compleet... Waarbij MC Stanford gedoseerd en wel de vocalen zal verzorgen. Ja, de speciale lady tickets, oftewel twee dames op één ticket voor slechts 18 euro zijn bijna allemaal uitverkocht. Ja, bestel ze dus nog maar snel als ze nog te krijgen zijn, als As we speak. Ook de normale kaarten van 14 euro gaan met dit heerlijke weer rap over de toonbank. Tickets bestel je eenvoudig en snel op Ticketscript. Ja, dus tot pinksteren en het bloemendaal. En je kunt het zo ook volgen op Twitter. Voor de laatste partyinfo. Het feest begint al om 4 uur en gaat tot in de vroege uurtjes van 12 uur s'nachts door. Dit was een nieuwtje. Zometeen meer nieuws in de partyagenda. En ik heb nog één nieuwtje. House Couture. Maar nu eerst deze plaats van Valero. Vorige week. Helaas. Een klein stukje maar. En na vele e-mails draaien we gewoon nog een keertje. Maar dan volledig. Valero, your house is mine. Hierbij zie je het op jouw Zvim's antwoord. FM met een Z van Zon, Zee, Zandvoort en Zebrits. Is lekker. Maar deze Patrick Hagenaar remix. Hij ropt gewoon de eter. Nu natuurlijk bij het op jouw CFM Samport 106.9, 104.5. Of natuurlijk via ww.cvemsampoorn.nl in de livestream. En natuurlijk ook op het digitale televisiekanaal. Wie je alle volgen. Eerder ja, heb ik nog een nieuwtje voor je. Wat House Culture, 3 juni in Beach Club Fuel. Na de succesvolle eerste editie van House Couture keert het evenement terug in Bloemendaal voor een tweede editie. Het event waar de begrippen, muziek, verleiding en stijl centraal staan zal plaatsvinden op 3 juni 2012. House Couture zal dan neerstrijken in Beach Club Fuel, de nieuwe hotspot in Bloemendaal aan zee. Deze zomer zal wederom groots worden uitgepakt tijdens het event. Kunnen de bezoekers genieten van spectaculaire shows en professionele danseressen. Ook lopen we scouts rond van het modellenbureau eh, Soeksy Models. De mooie dames zullen worden uitgenodigd voor een casting shoot. En zijn wellicht binnenkort al terug te zien in een modetijdschrift. Als dat niet leuk is, ja dan wil je ook wel eh, wat voor muziek is er. Nou, Michael Mendoza, The Leave Your Riven en Alan Kill. The Afro Bros, Mitchell Niemeyer, Celina, Manu Hutu en Richie Romero. Zij verzorgen deze de muziek. De voorverkoop voor House Couture is reeds gestart via C-Tickets, TicketScript en alle Free Record Shops en Primera-vestigingen. Vier tafel zijn er ook. Deze zijn te reserveren via info at couturenl Dit was het nieuwtje, zometeen. Ja ja, hij komt eraan. De partyguide na deze plaats van Chesto. What can we do? En ja, ik heb hem beloofd. Een lekkere Duitse zomerrit op het dan Oeh! Hij komt er zo aan. Nu eerst Chesto Ride, a love. Ride, a love. Ride, a love. Ride, a Keep Ik heb hier voor me staan de one and only See It Party Guide The one and only Feestagenda die er echt toe doet Waar kun je dit weekend heen? Nou ik heb het voor je klaar staan Je kunt vanavond naar Club Air Naar het feestje Vedetta Vanaf 11 uur ben je welkom dus je kunt gelijk door naar See It. De kaarten zijn 12 euro exclusief V En je weet de door is more namelijk 15 euro De line-up Sound System, Quinten van Honk, Izzy Merci en Joe Daniel. Dan hebben we ook vanavond het feestje Miss Taylor in de Escape in Amsterdam. Ook dit is vanaf 11 uur aangevangen. Kaarten zijn 10 euro exclusief via in de voorverkoop en deze voorverkoop gaat via Paylogic. De line-up die ligt er niet om Oliver Twist, The Firebeats, Sheila Hill en When Harry Met Sally... Jochem Hamerling, Randy Collet, Sisa en MC FJR. Dan gaan we de 26e mei. Amsterdam Open Air, de weekender. Het is volledig uitverkocht. Helaas maar waar. In het recreatiegebied Gasper Park in Amsterdam. Vanaf 12 uur tot 11 uur s avonds kun je helemaal losgaan als je kaart hebt. De kaarten waren 37,5 euro exclusief. Dus wie weet zijn er via Marktplaats of andere sites nog kaarten te regelen. Ja, die line-up is groot. Ik noem even een paar namen, want de volledige line-up is zo groot. Dr. Electrolove, The Subs, Terry Toner, uh, Dirtcaps, Juan Sanchez, uh, Egbert, uh, wat hebben we nog meer? Kulsdorf DJ's, uh, Yolanda Cole. Uh, Congo Rock. Bart B. Moore, Real O'Canario, DJ Ruud, Jasha, Leroy Ray, Mitchell Kelly, uh, Dite Sounderum, uh, Carnival, Carrie Chandler, Boris Wemer, Tom Trago, Karelia Speakers en nog vele, vele anderen. Ja, dus als je hier geen kaarten voor hebt, nou ja, dan heb ik nog wel een ander leuk feestje. Je kunt ook deze zaterdag naar het feestje Brainwash in de Escape in Amsterdam. Zoals elke zaterdagavond ben je 16 euro kwijt voor de entree in de voorverkoop. De line-up, DJ Raimundo, Robert Vielkoet, Classic S, Sexy Mr. S en MC Miss Bunty. In de Eclectic Deluxe vind je Danny Canova. Ja, je kunt ook zeggen, nou ik hou wel van het strand en van een zomersfeertje. Everybody loves the sunshine. Nou dat komt goed uit, want bij Beach Club Fuel ben je vanaf 6 uur helemaal welkom. Ja, daarvoor ook al. Maar vanaf 6 uur, dan gaan de voetjes in het zand. Met Pascal Moreno en Tyron Campbell. Flex, Giorgio Schultz, Alex Roos. En het wordt gehosted bij MC Vokaap. Over de entree is niks bekend. Dus wie weet... Oh, niks bekend. Hij is gratis. Oeh, als dat niet leuk is. Ja, dan gaan we naar de zondag. Nope is dope at the beach. hoor. De hem eerder met een mega line-up. Billy de kleed Lucien Ford, Mark Benjamin d Sheet, Abster, Mitchell Niemeyer, Lucky Charms en vele anderen. En dan hebben we een feestje wat nog niet voorbij kwam net. Bloomingdeal XXL. Vanaf twee uur smiddels ben je al welkom. En ja, moet ze sferen. Dat betekent dat hij uitverkocht gaat. Kaarten zijn 17,5 euro. In de lineup: Copyright, Don Diablo, Frankie Rizzardo, Samuel Deep, Soul Pressure en Gennaro Enfila, Chloe in the Dark, Beggy Begovic, Delivio Reven en Iron Kill, Leroy Styles, De Ancho en Boatman to Bootsman, en de MC is Spider. Dan hebben we een laatste feestje: Letting Lovers on the Beach, Jordan Nethoff, Roog, Craig Rosalto, Soul Cartel, Chris Rocks, Jasper Class, Alec Truss, en de vocals bij. MC Stanford. Nou, nog één feestje dan. Nou, de maandag kun je een beetje bijkomen op je dinsdag In de VIP-room in Rotterdam. Verwacht. Shumanology, daarna Mitch Crown, Under Control en PSI Rock. Nou, ik vond hem mooi, deze partykite. Ik hoop dat je een keuze hebt kunnen maken. Gauw door met de knallen van de plaats. Ik beschrijf hem als een zomerhit. Hier nu. Die Atsen. Party. Ik wil abkeren. Wij zien je natuurlijk en zometeen de one and only DJ Dion Sidney. Maar nu eerst. Die Atsen.